NOS-journaal. Afgestudeerde MBO'ers met een migratieachtergrond vinden nog altijd minder snel werk, blijkt uit onderzoek. Meisjes van Antilliaanse afkomst hebben de grootste achterstand. Na een jaar heeft bijna 58% een baan. Bij meisjes zonder migratieachtergrond is dat 85%. Jongens met een Turkse achtergrond doen het relatief goed. Ruim 70 procent vindt binnen een jaar werk. De onderzoekers denken dat de achterstanden deels worden veroorzaakt door discriminatie van werkgevers. Ook kiezen jongeren met een migratieachtergrond vaker voor een opleiding met minder kans op werk. De beoogd opvolger van bondskanselier Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, wil toch geen bondskanselier worden. Ze stapt ook op als leider van de CDU, maar blijft wel aan als minister van Defensie. Kramp-Karrenbauer kreeg veel kritiek omdat haar partij... bij verkiezingen in de deelstaat Turingen samenwerkte met de FB, eh, AFD. Kramp-Karrenbauer had beloofd niet met die partij samen te werken. Een petitie tegen het discrimineren van Nederlanders... met een Aziatische achtergrond krijgt veel steun. De petitie is in twee dagen al zo'n 24.000 keer ondertekend. Aanleiding is een satirisch lied van Radio 10... Waarin onder meer wordt gezongen dat de uitbraak van het coronavirus komt door wat ze zeggen: die stinkchinezen. De initiatiefnemers van de petitie willen dat de politiek actie onderneemt. Radio 10 heeft inmiddels excuses aangeboden. In Florida is de Europese ruimtesonde Solar Orbiter met succes gelanceerd. De sonde moet dicht bij de zon informatie gaan verzamelen over zonnestormen. Die zijn van invloed op satellieten en op elektriciteit op aarde. En de Solar Orbiter gaat als eerste bekijken hoe de polen van de zon eruit zien. Het weer vanuit het westen opklaringen, later weer stevige buien... met kans op hagel, onweer en natte sneeuw. Veel wind ook en het wordt ongeveer 7 graden...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 dwkmedia. DWK zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. nu in herhaling van van Zandvoort. Zandvoort. Sjots. Zaten we daar binnen en we zaten een keer televisie te kijken. Zijn we, we gaan uh, uh, weer door met de tweede uur. We waren al gezellig aan het praten over, over barren en... Uh... En uh, over de oase. Daar kom we straks nog even op terug, Ronald, ja, want dat is wel leuk. Het Twee uur gaat beginnen, hoor. Ja, twee uur gaat, gaat beginnen. Uh, we gaan hier praten met uh, Sandra Lissenberg, uh, die al tegenover ons zit. En die schrijft een boek over het uitgaan in Zandvoort. Daar nou weet ik heel veel van uitgaan. Uh, en ook een beetje van uitgaan in Zandvoort. Dus ik ben heel benieuwd wat er allemaal in dat boek komt te staan. En daarna uh, komt uh, Gilles en Peter Kok om te praten over het 15 jaar Zandvoortse krant. En dat wordt afgesloten met een update over de Grand Prix met Erik Weijers. Nou, dat is weer een heel vol programma. Uh, gisteren liep ik bij de Bruna en toen zag ik een boek staan. Uh, 80 columns. 50. Uh, 50. <laughs> uh, met de naam Sander Lisseberg. En dat was niet genoeg, want er moet nu een boek komen over uh, barren. Bars in Zandvoort. Uh, Hoe kom je op het idee om, om het over bars in Zandvoort te hebben? Het idee was heel simpel. Uh, ik ben lid van de Klink, het uh, magazine van het Zandvoorts Genootschap. Goedemorgen trouwens. Uh, en uh, daar stond een heel leuk verhaal in van Wim Drochtrop. Als eigenaar van de Oasebar beschreef hij de tijd in de jaren 60, 70. Over zijn tijd dat hij de Oasebar had. Het, uh, voor de jonge luisteraars het huidige buitenspel in de Kosterstraat. Uh, en dat was zo leuk. En ik dacht van ja, uh, dit is niet het enige verhaal over het uitgaan in Zandvoort. Zandvoort, uh, ja, ik denk 20, 30, 40 jaar geleden zag het uitgaansleven er hier heel anders uit. Er werden er hele andere dingen gedaan. Ik wil niet zeggen uh, beter. Nou, misschien wil ik dat wel zeggen. Maar die dingen die, uh, ja, ik, ik zou het zo zonde vinden als die verhalen verloren gaan. Want uh, we zijn daar heel rijk in, in dit dorp. En het is onmogelijk om alles te beschrijven. Dus ik, ik heb me eigenlijk in eerste instantie gericht op de uh, barren die er nu nog zijn. Uh, of de barren die van hele grote invloed zijn geweest. Zoals de Boeddha Club in de Haltestraat. Uh, dat is op de locatie waar nu uh, de kik zit en de blokker. Uh, Scandals is nu een Italiaans restaurant, uh, is toch ook uh, belangrijk geweest. En uh, ja, ik kan dat niet alleen. Ik uh, ben bouwjaar 76 en uh, nee, in de tijd dat het uh, echt hier floreerde, toen, uh, toen was ik er nog niet. Dus uh, ik heb in Ronald Rietberg, die naast mij zit, een hele goede adviseur uh, gevonden. en Eigenlijk een soort van ambassadeur van de Zandvoort Horeca. En we gaan natuurlijk niet zeggen dat hij hartstikke oud is, maar hij, <lacht> we kennen Ronald natuurlijk wel als, als Tiger en inkraut. Als ik bij Ronald Caramella zeg, wat gaat er dan gebeuren? Ja, nou dat is eigenlijk uh, een beetje mijn tijd. Toen was ik denk ik een jaar of zestien. Mocht je er niet in? Mocht ik er niet in, maar ik had een hele grote vriend, dat was Tony ten Broeke. Die had dus scotch in en nog een aantal zaken. En ik werkte af en toe bij hem uh, op het strand en uh, die sleepte mij daar naar binnen. En uh, ja, dat vond ik natuurlijk geweldig, want daar traden de wiskers op en uh, daar stond ook een, uh, mijn latere zwager uh, Abcliteur achter de bar. En uh, ja, daar gebeurde wel wat. Maar dat was in die tijd ja, de enige de, de nachtzaak eigenlijk, en, uh, dus vandaar dat ik op die manier naar binnen mocht. Maar ben je dan niet doorgereden naar Ries om drie uur? Ja, uiteraard, nee, niet naar Ries, nee, het was, Ries was toen de tijd nog niet eens zo, zo tot vijf, zes uur, het was Petrovic. Dragan Petrovic had in de, in de, in de, in de Kerkstraat had een, uh, ja, een gelegenheid. en zijn ouders die woonden daarnaast, die hadden een ijssalon. Maar Dragan en Henny, die hadden dus Petrovic. En daar heb ik later ook Chubby Checker ontmoet. En uh, Lina uh, Rina Lodders, Miss Nederland. En uh, ja, dat was ook een waanzinnige tijd daar. Dus uh, het was of Caramella of Petruits. Als je dat nou zo hoort, Sandra, dan... Uh, doe het ook een beetje expres, hoor. Uh, dan ga je terug in de tijd, hè? Is, is het veranderd, erg veranderd? Want je hebt nu al een aantal barretjes in Zandvoort. Uh, uh, de enige discotheek die wordt op het ogenblik verbouwd. Uh, is, is het horeca al even kleiner geworden? Ja, dat denk ik wel. Ik, uh, ja, ik ga natuurlijk niet meer wekelijks uit. Uh, zoals ik dat ging toen ik uh, 18, 19, 20 was. Maar uh, ik spreek natuurlijk voor mijn boek uh, een aantal mensen. En je hoort verschillende redenen. Af. Ze, staan nu, ze drinken thuis in, de, de, de jongeren. Uh, misschien vanwege de kosten ook. Misschien ook omdat uh, de leeftijdsgrens wat strenger is geworden. Ik was... 13, toen ik voor het eerst naar de chin ging. Ja, mijn moeder wist ervan hoor. Dat was met oud en nieuw overigens. Maar, Wie met uh, kinderen heeft dat niet gezien? Dat, uh, nee, maar dat, het, er is ook nooit iets gebeurd. En ik, Misschien zijn we allemaal een beetje te betuttelend geworden daarin. Laat, ja, dat, maar goed, dat, dat, dat is mijn persoonlijke mening. Maar er zijn mobieltjes. Oh ja, het is hier niet leuk. Waar ben jij? Nou, ik ben daar en daar. En vroeger stond je eigenlijk... Was je of alleen in de chin? Had je een soort van driehoekje chinscape en misschien nog de leases, dat was dan jouw driehoekje. En tegenwoordig vliegt het alle kanten op. En uh, het, het aanbod is minder geworden. Ook in Zandvoort. Uh, de, de, maar ja, misschien is, is de, de interesse van, van die jongeren op dit moment... Uh, iets uh. anders dan, dan dat van mij. Maar is het ook niet zo dat we... Uh, merkt van dat je merkt dat veel jongeren als ze uitgaan... dat mensen meteen over alles zeuren, wat we ja. vroeger niet deden. Nee. Vroeger was het zo prima als er ergens lawaai was... en je ja. snapte dat je in het centrum woonde. Ja. Ik woon op het Raadhuisplein. Uh, maar hoeveel mensen er wel niet klagen dat er een bar is... en dat die bar geluid maakt... en dat mensen op straat dan nog een beetje hard uh, ja. napraten... Het hoort erbij inderdaad. Ja, ik, uh, yeah. de, de betutteling uh, ja, is, slaat misschien een beetje door. Nu uh, doe je research voor het boek. Met een, uh, een stevige bijzit. Mm -hmm. um, dan hoor je heel veel van vroeger. Hey, Ronald, we ja, een goed. kleine openingszin over de oase en er komt gelijk een verhaal uit over ja. tv-kijken. Maak hem even af, want ik wil het wel uh... Oh ja, heel apart, het was uh, in de tijd eigenlijk van, uh, van Hans Bank en toen hadden we een bepaalde ploeg vrienden, en, uh, van mijn leeftijd uiteraard, en wij zaten vaak televisie te kijken. Wij zaten vaak televisie te kijken, boven in dat, uh, dat zaaltje, en uh, nou, er was ook een barretje en een dingetje en zo, en op een gegeven moment waren we met een man of tien, twaalf, naar ja, de voetballen te kijken en dat was zo'n dramatische voetbalwedstrijd en dat op een gegeven moment die, die zei, jezus, joch, wat een waanzinnige slechte televisie waarop een van die jongens opstapt, pakt de televisie en hem gewoon door het raam zo op straat gaat en uh, nou, iedereen kwam natuurlijk niet meer bij maar ja, we moesten Willem natuurlijk wel een nieuwe televisie uh, terugbetalen dat, uh, dat is ook een van die kleine dingetjes. maar dat vergeet je nooit meer nou ja, dat is, dan hebben we het even over de oase. En dan ga je dus echt terug. Hoe, hoe beleef je dat dan? Want ik neem aan dat je Hans Bank ook al gesproken hebt. Ja, zeker heb ik nou, die, is, die zit vol met verhalen. Want, uh, ja, dat, die, daar, ik, ik moet nog een keer terug voor de Boeddha Club naar Hans. Ja. Waar die uh, barkeeper is geweest. Dus ik... Uh, dat, uh... Uh, hoe beleef ik dat? Ja, ik, ik uh, heb het geluk dat ik van heel veel uh, kroegen ook nog... Ik, net het laatste staartje oase heb ik nog zelf meegemaakt. Dus ik, ik heb er een beetje een beeld bij. En uh, ik, de geschiedenis van Zandvoort over het uitgaan... Het zit me wel. Dus ik, ik kan me er wel een goede voorstelling bij maken. Ik heb uh, een vader die hier is opgegroeid vanaf zijn achttiende. Dus die is ook nog wel uh, uitgeweest. Beperkt. Een stuk beperkter dan Ronald. Dus dat... Uh, um, maar ik, ik, ik heb er wel een, een goed beeld bij. Dat, uh... En ik hoop dat goed over te kunnen brengen. Dus dat, uh... Word je niet oversteld met, uh, met reacties? Uh, Van, ik weet dit nog wel en ik, ik heb ook nog wel wat. En... Dat, dat, het, het kan niet genoeg zijn. Het, uh, voor mij is het onmogelijk om iedereen persoonlijk te spreken. Ik heb daarvoor op de, onze Facebook pagina... Ik zeg ook met recht onze, er zijn binnen twee weken 803 leden van Barboek-Zandvoort bijgekomen. Ik heb, er staat een formulier op waar je zelf een, kortere, zelf een sfeerbeschrijving iets... Want ik, uh, ja, ik, ik, kan niet, uh, ik, ik zou elke dag van de week wel met iemand kunnen zitten uh, over verhalen. En uh, ik, ja, ik roep mensen hierbij op als ze luisteren om vooral hun verhalen op te schrijven. Dat ik ze in het boek mee kan nemen. Je kiest er zelf voor ik wil genoemd worden, ik wil niet genoemd worden. Uh, en dat, dat ik eigenlijk met de eigenaar een beetje een, een rode draad uh, uh, ga vormen in het boek. En daar wil ik ook graag klanten en uh, werknemersverhalen aan plakken. Uh, dus, dus ja, uh, er zijn veel reacties en ook veel verzoeken. Ja, die bar staat er niet bij en die bar ben je vergeten. Nee, ik ben het niet vergeten. Die, moet, die moeten de mensen zelf aanbrengen. Uh, als, als, als, ook niet, want ook niet. Ik, ik, ik zou tot werkelijk met mijn pensioen bezig zijn met dit boek. Want de, de, Ronald heeft voor mij uh, tijdens onze tweede ontmoeting een lijst gemaakt met alle barren die er in Zandvoort zijn geweest. Mm -hmm. Het is niet te doen. Het is zo'n lange, lange lijst. Dus dat, ik, ik heb me beperkt tot uh, tien. En ik heb nu één wildcard gegeven. Jongens, ook ja, als jullie zouden mogen stemmen. En dat mag men ook. Welke moet er nog bij? En op dit moment ligt de Jengs aan kop. <laughs> Gevolgd door uh, Estoril. Ja, Esther was natuurlijk ook een, uh, ja, dat was, uh, een dingetje. Dat, uh, ja, dat was natuurlijk heel spectaculair, dat Esther want Die had een, uh, een verlichte en een glazen dansvloer. Dat hadden we nog nooit gezien. En uh, ja, dat was heel apart natuurlijk. Dat, uh, ja, ja we zijn natuurlijk eigenlijk Ik ben natuurlijk eigenlijk hartstikke blij met Sandra, omdat het mijn tijd is. En uh, uh, we hadden in die periode ook meer als 200 horecabedrijven in Zandvoort. Hè. tel ik ook de hotelbars mee en uh, de restaurants en dingen. Nou, dat is, uh, dat, dat, dat is ongekend, joh. En eigenlijk liep alles wel een beetje. En uh, ja, omdat die tijd niet, uh, vind ik, uh, vergeten mag worden... kwam zij natuurlijk op het goede moment met het goede idee. Omdat, ja... Uh, Iedereen van mijn leeftijd uh, die heeft al vrienden en kennissen die allemaal uh, om je heen wegvallen. Mm. En er zijn er nog zo verschrikkelijk veel over. En die zijn natuurlijk ook hartstikke blij met zo'n boek. Want we worden niet vergeten. Ja. <laughs> oh ja, je moet wel een keus maken hoor ik. En, en tien bars tegenover 200 gelegenheden. Uh, misschien dat er nog wel een deel 2 moet komen met weer 20. Ja. Ja, dat, dat, dat, dat zit er zomaar in. En uh, ja, je, je moet toch ergens beginnen. En natuurlijk begrijp ik wel dat er mensen zijn die zeggen: die hoor ik een bedrijf houden, die mij ook benaderen. Hoor, ik wil ook in het boek en dit. Is, uh, joh, ik zeg, Sandra maakt het uit. Ik heb er een bericht over geschreven in het barboek. Hoe het in elkaar zit. Dat dat gewoon voorlopig niet kan. Want we zijn natuurlijk nog, of, ja, nog lang niet klaar met het boek. Want er komt een verhaal aan vast, er komt een presentatie, er komt misschien wel een feest aan. En, dat noemen we op allemaal. Oh, wilde, wilde verhalen, zo vrouw hoor. Nou ja, dat kan niet wild genoeg. Dat, nee. uh, dat kan niet wild genoeg. Uh, Zo'n boekpresentatie moet natuurlijk wel uh, in, in de juiste setting gebeuren. Dus ja. dat. Uh, nou, daar ga ik wel voor zorgen hoor. dat kan ik wel bij jou overlaten. Ja, kan ik, ben, ik ben zeer benieuwd naar de uitnodiging, want dat wil ik toch niet missen. Ja, ja, ja. nou, ik denk dat we, dat is het leuke ervan, omdat er natuurlijk zoveel horkerbedrijven die tijd waren, ben ik ervan overtuigd dat er natuurlijk heel veel meer zou komen op dit feest. Dat denk ik wel. En, uh, en dan praat ik niet over twintig of 30. ik denk dat er een paar honderd komen. Ik hoop dat er een paar honderd komen. En, uh, we zijn altijd ook mee bezig. Wat is jouw top 10? Is jouw top 3? Ja, joh, ik heb eigenlijk geen top 3, want ik ken alle, alle zaken uit die tijd natuurlijk. Waarom? Omdat ik zelf natuurlijk gewerkt heb in de Chin Chin. Ik heb in de Boeddha gewerkt en uh, ik heb natuurlijk zelf de beachclub gedaan, de moustache. En ja, dan ben je gauw geneigd om te zeggen van joh, die moet als eerste in het boek, maar ik, ik beslis dat niet. Dus Sandra die beslist, die had de beslissing al genomen voordat ze bij mij kwam. Dus uh, zij is, ja... Zij is degene die schrijft en ik ben de verteller. Dan ga ik naar, uh, naar Sandra toe. Uh, je zegt zelf, uh, het, het, het is, een aantal dingen heb jij niet meegemaakt. Maar de dingen die je wel meegemaakt, is, wat is jouw top drie dan? Uh, de Bastille met Michel en Mathieu. Dat, omdat daar gewoon vreselijk veel georganiseerd werd aan, aan leuke dingen. Beurs drinken, nieuwjaarsfeesten, uh, Beaujolais avonden... Uh, scandals is voor mij, voor mij persoonlijk belangrijk geweest omdat mijn uh, klasgenoten uit Haarlem en Omstreken daar ook kwamen. Een beetje dansen. En uh, nou, dat deden we meer in Chin. Dus, en dat lag ja. er net voor. En uh, de Chin is natuurlijk fantastisch dat dat uh, sinds 1972 nog steeds bestaat. Dat is echt ongelooflijk. Dat, ja, dus dat, dat, is, dat is eigenlijk uh, wel een van de, uh, de langste gelegenheden. Ronald. Ja, ik denk de ja. enige, want ik, kom, uh, ik ben nog bij de bouw geweest. Het was uh, van de berg. Het uh, was groenteboer. groenteboer. Zaak. groenteboer. En, en en Keur, die, uh, die hadden al shake -ur. En die kocht en die, die, die, die... Dat wilde ik net aan je zeggen. Als, als zij Bastille zegt, ja. dan denk jij zeker? Ja, tuurlijk. En, uh, maar nog voor de zeker. Oh nee, dat was er na. Dus, uh, daar kwam Bob Mees natuurlijk met de kipkokerij. En uh, ja, dat zijn natuurlijk ook allemaal... Uh... Dat zijn allemaal wel dingen, ja. ja, dat zijn... ja zo, ga je, zo ga je toch een en terug in, in, in de historie. Ja. En met z'n allen ook, hè? Want iedereen is uitge, uitgegaan. Bijna iedereen. Ook Roy. ging uit. Ja, ook Roy. Ja, maar ik moet zeggen, uh, ik woonde toen niet in Zandvoort. Dus ik heb het hey. niet allemaal. Ik woon wel vaak in Zandvoort. En uh, uh, voor mij was altijd zeezicht. En de Chin was voor mij toen al een, uh, een plek. Overigens ben ik nog steeds, uh, ondanks mijn leeftijd, een uh, graaggeziende gast in de Chin, hoop ik. Omdat het enige plek is in Zandvoort waar je een beetje uit kan gaan. Een beetje ja. kan dansen. Ik kan alleen maar hangen aan een bar hier. Ja. En uh, ik uh, mag wel 55 worden. Maar ik voel me nog steeds uh, energiek genoeg om ook te bewegen als ik een borrel ja, drink. Maar dat is okay. Die Chin nog steeds bestaat. Want, ja. joh, hij is uh, gebouwd in 1971. En toen kwam ik net uit dienst. En toen vroeg Nan en Art of ik een beetje mee wilde helpen, want dat werd een nieuwe discotheek. En dat deed ik samen met Johan Keur en Hans sprenkeling. En uiteindelijk kan ik nog zeggen dat ik de, de verlichting boven de bar of uh, nee, boven de, de, de dansvloer heb ik gemaakt. En uh, nou, toen ben ik blijven hangen bij die chin. Ja, hij gaat nu helemaal op de schop. Hij ja, is al op de schop. Hij is helemaal ja. op de schop. Ja, dus er staat, niks meer, ja, er niks er meer staat volgens mij helemaal niks meer nee. in. Ik wacht op de openingsparty. Uh... <laughs> bij deze, Roy, wil vragen bij de openingsparty zijn van de Chin Chin. Dus dat, uh, misschien bij Dat allemaal. is ook een duidelijk. Ja, misschien bij <laughs> allemaal wel. <laughs> Tien bars, cafés worden er beschreven met allerlei uh, verhalen. Mm -hmm. Wanneer uh, denk je de boekpresentatie te kunnen houden? Die vraag heb ik al vaak gehoord de afgelopen ja. weken. Uh... Maar je mag hem ruim nemen hoor. Ja, ik, ik moet hem denk ik ja. ook ruim nemen. Want ik. Ik, ik werk nog uh, ja, vier dagen in de week. En ik heb nog een kleine meid thuis zitten die ook de aandacht behoeft. Ik, uh, ik, ik naar Limburg? Ik, sorry? Je moet ook af en toe nog naar Limburg heb ik begrepen. Brabant. Brabant. Brabant. Ja, Brabant komt heel vaak bij mij hoor. Dus dat. Uh... Uh, ik, ik, ja, ik, ik hoopte voor de kerst. En uh, toen dacht ik: nou nee, dat, ik trek er echt een jaar voor uit. Maar met alles wat hierbij komt. Oh Sandra, je moet die nog spreken. En je moet die nog <lacht> bellen. En je moet die. Uh, nou, anderhalf jaar. <lacht> Zomer 21 misschien. Nou, het, uh... maar, ik maar ik ben bezig. De eerste, de... De eerste stukken die, die zijn klaar. Die zijn al ter inzage uh, gestuurd naar de geïnterviewden. Want die laat ik dat altijd nog wel even inzien. Omdat ik er juist niet bij ben geweest. Is het inhoudelijk correct. En uh, de, ja, daar hebben al een aantal mensen die hebben hun eigen stuk uh, in, in gezien. En die, uh, <lacht> nou, die liggen klaar. Nou, dus we, volgende week zijn Wim Drochtrop en Rob Vrees op de lijst van de Oase. En ik doe het wel per bar. Dat, ik nu al een, een, ik, Oase rond ik af. Ik moet de heer van Buitenspel nog spreken. Dat weten ze ook. Uh, de heren van de Wildchild heb ik gesproken, de voorgangers. En dan ga ik langzaam naar de Boeddha. Dus ik, uh, nou, we, we zullen je niet op vastpinnen, maar uh, 21, tweede helft, moet wel lukken. Ik, laat, ik voor, weer... laat ik voorzichtig ja zeggen. Er uh... wordt er nee, ernstig nagedacht. Ik, ik, ik zeg ja met potlood. Dat, uh... <laughs> okay. Ja, je moet natuurlijk ook nog je wekelijkse column schrijven. In, uh, in de Twee weken? Wekelijks, Twee wekelijkse ja. column. En dan gaan we straks praten met het jubileum. Uh, Paar wat daar staat. Ja. Uh, dus het is uh, druk genoeg met schrijven, uh, Zeker. praten. En, uh, maar het is wel leuk. En de support van Ronald. Ja. Ja, we hebben voorlopig inderdaad nog wel een beetje werk. Oh. Dat, dat, dat, dat, uh, ik, vind, ik wil eigenlijk ook met deze vragen uh, dat alle mensen die erop reageren en die verhalen vertellen op de sites willen we eigenlijk wel heel graag dat er nog een beetje meer vrouwen komen... met heel leuke ja, ja, dat is absoluut. <laughs> ja. Kijk, die, blij, die blijven achter. Het <laughs> nou, zijn eigenlijk vertellen. alleen maar mannen in die ja. tijd. In, in de, het is heel moeilijk om vrouwelijke barkeepers... Uh, en een hadden. leuk verhaal van een klant is toch ook goed? Is, is, is ook goed, maar ik, ik zou ook graag de, de visie van vrouwen in de horeca... in de jaren 70, 80, en dat zijn er niet. Karin? Nou, bijvoorbeeld Karin en uh, Dini... Die is natuurlijk ook in de boeda gewerkt. Uh, ja, dus die worden, ja, dus, uh, die worden opgeroepen. Die, om Ja, te precies. <laughs> die, uh, maar dat komt goed. Maar ja, inderdaad. Het, het komt helemaal uh, goed. Hey, dank voor jullie komst. En uh, wij uh, ja, houden met spanning uh, het boek in de gaten. En uh, nou, tot de volgende keer. Want misschien dat we er nog een keer over hebben ja, tegen de tijd dat het, uh, het eindproduct daar gaat komen. Ja, ja of ergens in het midden. Dat, uh, of in het midden ook. Dat het update ja. uh, kan geven. Oké, okay, dank jullie wel. Dank jullie ja, wel. Ja, graag gedaan. Missie kun je gewoon spelen. En we zijn weer terug in de uitzending en tegenover mij zit uh, Peter Kok en Gilles Kok. En we hoorden een prachtig stukje muziek van een hele muzikale typmachine, Waarschijnlijk in de tijd zoals Peter Kok ooit met de krant begon maar Gilles gaat het wat geruislozer aan toe dankzij de moderne elektronica. Welkom Dank voor je. jullie Heel verjaardagsfeestje. Ja, ja. ja, dankjewel. Bij Gilles hoor je alleen maar tikken, tikken, tik. En bij Peet ging het ratelen. Ja, ja. <laughs> terug naar uh, het begin. <coughs> Zandvoort uh, had sinds 1999 geen uh, lokale krant meer. En uh, op een gegeven moment gaat dat bij Peter dan toch een beetje uh, jeuken en kriebelen waarschijnlijk. Gilles die, die gaat daarin mee. En dan, uh, uh, dan begin je daaraan te denken. Hoe, hoe denk je daarover na om een krant te beginnen? Ja, een beetje, beetje vreemd. Als je geen uitgever bent en helemaal geen nee. affiniteit hebt met uh, uitgeven van wat voor media dan ook... Maar goed, wat je zegt, ik vond het heel jammer dat het uh, Sanfors, Sanfors Nieuwsblad destijds ermee stopte. Dat was weliswaar een uh, abonneekrant. Maar uh, toen dacht ik van, als ik nou later eens tijd heb, lijkt het me leuk om een krant uit te gaan geven. Waarom niet? En uh, daarom heeft het een aantal jaren geduurd nadat het laatste Sanfors Nieuwsblad uh, verschenen was. Mm -hmm. uh, toen kreeg ik wat tijd. Uh, mijn werk werd wat, uh, wat, wat minder. Uh, ik wil niet zeggen dat ik werkloos werd, maar dat deed erom. <laughs> toen dacht ik van nou, ik ga eens toch eens nadenken om een krant te gaan maken. Voor zelfs, een gratis krant. En, uh, maar ja, hoe ga je dat aanpakken? Toen was er nog dat blauwe krantje wat één keer in de twee weken kwam. Wat door Mike Moore werd uitgegeven. Uh, ik ben met Mike Moore gaan praten, maar dat, dat lukte ook niet helemaal. Toen is het weer eventjes uh, stil komen te liggen. En toen uh, dacht we, well, laten we nou... Het kribbelde toch. Het werd toch wel heel ernstig. Dus we moeten ermee doorgaan. En, uh, we zaten een keer avonds thuis. En Gilles die had zijn pensioen hier op de weg. Ik zei, Gilles, ik heb dat idee. We willen, ik wil een krant gaan beginnen. Met Mike lukt het niet. Maar... Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Ik ga met je meedoen. Want dat kan ik wel mooi combineren met mijn werkzaamheden in het pensioen. Nou, prima. Hoe gaan we dat, uh, hoe gaan we dat aanpakken? Ja, hoe ging jij dat aanpakken? Nou, eerst nog een glaasje wijn genomen, denk ik. <laughs> of z'n minst. De eerste redactievergadering. Ik heb de consequentie aanvaarden van dat ik ja heb gezegd. <laughs> ja. En toen zijn we eigenlijk samen de boer op gegaan. En uh, ja, je, wat heb je nodig? Je hebt een drukkerij nodig. Dus ja, geen idee. We zijn met drukkerijen gaan bellen uit de telefoongids, denk ik. Ja. En uh, we zijn uh, bij andere kranten gaan kijken. Uh, andere lokale kranten. En er bleken wat zandvoorters te schrijven. Dus hier hebben we benaderd. Uh, we hebben een bedrijf gevonden wat uh, de opmaak kon verzorgen. En eigenlijk is het in een heel korte tijd gegaan, want we, we hebben vlak voor de kerst zo gezeten en uh, nou ja, 3 februari uh, was het een feit, dus het heeft, in een heel korte tijd hebben we heel ja, veel uh, ja, gedaan Ja, we samen. hadden natuurlijk al een tijdje en als je er eenmaal zover bent, we gaan beginnen en je hebt dan een aantal mensen om je heen verzameld. Je hebt een drukkerij gevonden die het uh, kan gaan doen. Uh, we hebben Iemand gevonden die een beetje de advertenties wil gaan, uh, gaan, gaan regelen. Ja, dan moet je als je dat ja zegt, dan moet je het ook snel gaan doen. Mm -hmm. En toen hebben we inderdaad, binnen vijf weken was de eerste, destijds, dat hele kleine krantje, uh, was een feit geworden. En die, uh, daar zijn we mee de boeren op gegaan. We zijn ze zelf uit gaan delen in het dorp. Om de mensen kennis te laten maken met, het, uh, mm -hmm. met die krant. Uh, ja, zo is het uh, gaan, gaan groeien. En zo zijn we wekelijks... Uh, met z'n tweeën bezig geweest met de samenstelling. Niet met schrijven, dat, dat doen wij niet. Daar heb je mensen voor die dat beter kunnen. Uh, Roy, die is uh, daar, daar bijvoorbeeld één van, huh, Roy? Dank. Dus met veel ja, plezier eigenlijk... nog iedere week je column. Ik ben alleen wel niet zeker of je reageert als je een mail stuurt. Dat heb ik nog niet geprobeerd. <laughs> dat staat er staat eronder. Ja, dat ja. staat er altijd. Maar dat verschijnt standaard tekst. Maar goed, we hebben uh, mensen die dan uh, schreven voor, uh, en nog steeds schrijven voor ons. Dat uh, zijn toch van oorsprong echte Zandvoorters. Die zo betrokken waren bij het idee van, van een krant alleen voor Zandvoort. Door Zandvoorters. Uh, wij wilden een krant ook maken die uh, een verslag ging doen van wat er in Zandvoort gebeurt. Ook op politiek niveau. We wilden geen mening gaan, gaan uiten via de krant. Nee. Daar hebben we kolonisten voor, die mogen dat doen. Maar als krant zijnde wilden we dat ook niet. En dat concept dat sprak toch wel erg aan in Zandvoort. En daardoor trok het ook de, de adverteerders wat, wat aan. Ook na actieve acquisitie. Want uit zichzelf komen ze niet. Nee, Maar de, de, de kwaliteit van de krant bepaalt ook de advertentie. Hè? Ja. Als jij geen kwaliteit op. hebt, dan komt er ook geen advertentie. Ja, het is... We hebben een hele duidelijke visie inderdaad. Vanaf dag 1, van we willen een Zonfors krant, met -nieuws. Dus We gaan niks regionaals doen, het ja. is echt lokaal. En dat merkten de. Uh, uh, dus heel veel mensen vonden het leuk om te lezen. En dat hadden ze natuurlijk al een tijdje gemist. Dus uh, er werd veel gevraagd naar de krant. En dan merkten de ondernemers ook van, nee, als ik daar een advertentie zet, dan moet ik extra inkopen doen, want dan wordt er meer verkocht. Nou, dan, we waren eigenlijk zelf verbaasd hoe snel dat ging. Want we waren dus in februari begonnen en eind van het jaar maakten we de balans op. Dacht we dachten we, hé, we zijn eigenlijk uit de rode cijfers, we hebben de investering alweer terugverdiend. En dat, nou Ja, niet helemaal, maar goed. Voor een groot deel. We, we, we hadden niet verwacht van tevoren. überhaupt nee, dat iets verwacht. Goed. Dat is zo goed zo. Nee, ik heb, we merkten ook, want we hadden een aantal rubrieken bedacht en ook een beetje van andere regionale kranten. Maar een daarvan was Zandvoort Werkt. of uh, Zandvoort in Bedrijf heette dat toen. En daar hadden we een Zandvoort Bedrijf wat we dan interviewden en met een verhaaltje erbij. En een week later kwam je dan die eigenaren tegen die zeggen van jeetje, ik werd helemaal overstellend voor, door allerlei aanvragen voor mijn, uh, werkt, voor mijn werk. Wel. Dus toen hadden we het idee van dit soort dingen werkt echt. En dat spreken ze dan ook rond. Mm -hmm. En dat betekent van ja, dat is leuk met een artikeltje in de kant... maar er moet ook wat tegenover staan. Minimale advertentie. Ja. Nou, zo groeit dan ook de advertentiemarkt. Waar Gilles met zijn medewerkers uh, nog steeds hard aan uh, aantrekt, moet trekken. Want ja. nogmaals, ja. ik koop niet vanzelf. Nee. Nee. Uh, Zandvoort Nieuws, uh, voor en door Zandvoorters. Is het wel eens komkommertijd in Zandvoort? Voor de krant. Uh, ja, dat wordt wel altijd groep. Uh, het gek genoeg is het eigenlijk voor ons als krant uh, in de zomer het rustigst. En dan zou je denken, Zandvoort barst uit ze vroeg in de zomer. Dus ja. dat is de drukke periode. Uh, maar de politiek ligt stil. Veel mensen zijn op vakantie. Uh, er gebeuren natuurlijk heel veel evenementen, daar kan je verslag van doen, daar kan je uh, wel iets mee, maar voor de rest uh, is het wat dat betreft Zandvoort voor ons dan wat rustiger. Zo rustig. Ja, heel gek. Hè. Veel ondernemers die, uh, die ook uh, met andere dingen bezig zijn dan uh, met de dus lokale Zandvoorts bedienen, die zijn natuurlijk veel toeristen aan het bedienen, dus dan zeggen ze nou die advertentie kan wel even wachten, dat komt dan wel weer na de zomer. Dus ja, voor ons is dat uh, omzet technisch, maar ook uh, qua uh, ja, nieuws kan je het noemen. Maar, <laughs> Moet je nou even zoeken. Hè? Nou nee, dat nooit. Nee, je hoeft nooit te zoeken. Ik kan altijd een paar pagina's minder uitgeven natuurlijk. Ja. Ja. Dat is altijd het eerste wat je doet, voelen hoe dik die krant is. Ja, ja, ja. Ja, er is natuurlijk wel veel veranderd. Hè. En, uh, uh, sowieso die kwaliteit. We begonnen, er staat een hele oude foto van ons in de krant. Uh, met onze allereerste drukker. En die drukte ook nog op een hele nostalgische manier. En daar zijn we in, uh, na een jaar of twee zijn we daar uh, overgestapt naar een modernere drukkerij. En dat is een drukkerij waar we nu nog steeds zitten. Die heeft een hele mooie pers. En uh, je ziet het aan, uh, denk ik aan de drukkwaliteit. En die is ook alleen maar beter geworden de afgelopen jaren. Uh, papier is wel... Uh, uh, uh, dat, dat is een kostenbaten uh, ge, gedoe. Dat papier wordt uh, steeds duurder. Dus uh, ja. heel veel kranten, uh, wij hadden vroeger ook een hele mooie dikke witte papier. Uh, maar nadat alle andere kranten al uh, waren gaan bezuinigen op papier, zijn wij daar ook op een gegeven moment uh, moesten aan toegeven. Uh, dus het is, uh, uh, ja, ze, nou ja, het is de technische... We zijn ook begonnen met uh, 54 gram. Het is nu uh, 46 gram. Ah, ja, in in, de, in dat, de totaal op, het totaal zal papier. dat financieel wel, wel uh, erin hopen. Dat is, ja, Top. tuurlijk, het is een financieel ja. plaatje. Ja, ja, ja. Ja. Want uh, als het even kan, uh, dan uh, zou ik kiezen voor het witte papier natuurlijk. Maar het is natuurlijk maar het is duurzaam. Uh, zeker, en uh, uh, qua drukkwaliteit is het ook uh, perfect. Ik bedoel, als je 10, 15 jaar geleden op dit papier uh, zou gaan drukken met kleur, dan zou het nooit zo mooi overkomen als nu. Dus uh, het is nu eigenlijk vergelijkbaar met een, uh, met een glossy magazine, denk ik zelf, bijna. Er zit wel verschil in, maar, maar ik dat, wil, die, dat benadert het wel. Dat is dus die hele ontwikkeling uh, van het begin tot waar je, waar je nu zit. Precies. Ja. De, de, de fotokwaliteit van 5G. Uh, de, de, de, de techniek van de opmaak wordt natuurlijk veel moderner. Uh, vroeger moest je echt foto's hebben met een bepaalde kwaliteit, anders werd het niks. En tegenwoordig, uh, als iemand met zijn telefoon een plaatje maakt en doorappt, ja, dan vogelen we wel iets dat het er toch nog een beetje aardig uitziet in de krant. Dus, ja. En de Dat... toekomst, want daar ben ik nu heel benieuwd naar. Jij hebt natuurlijk nu het uh, verleden gehad. Jouw toekomst, e Roy, of uh, <laughs> ja, nee, nee. onze gezamenlijke toekomst. <laughs> toekomst. Je komt er mezelf in. <laughs> de gezamenlijke toekomst. Dat alle alle columnisten zitten hier. Ja, ja, ja. Behalve die net was, behalve, is, uh, op van de van het eerste uur. Ja, dat wil ik wel Mel, genoemd met, uh, hebben. Want ja, ja, ja, ja. we gaan het verhaal weer naar de toekomst brengen. Maar ik vind uh, het wel benoemenswaardig dat wij, uh, zowel Joop Van Nes als Nel Kerkman, vanaf dag 1 bij ons betrokken zijn. En uh, tot op de dag van vandaag. En ik denk dat in de lengte van dagen. En dat steeds, uh, steeds. betrokken, super blijven. betrokken bij we uh, blijven. Uh, en zij als... dragen eigenlijk de krant als het om nieuwswaarde gaat. En, ja. uh, dus alle, alle lof voor hun, uh, wat mij betreft. Ja, die, uh, de, de kolom, uh, haar allereerste kolom staat erin. Ja. En ze kon geen nee zeggen. Wie heb er over de streep gehad? Nou ja. ja, het was jullie heel makkelijk. Jullie... Ja. We gingen samen op de thee en uh, ja. ze kon geen nee zeggen. Je kon ja. nee zeggen. Die ja. deed ze op de wijn. Ja. Ja, nee, er was geen wijn meer nodig. Nee. Maar het is inderdaad zo, dat zijn uh, medewerkers van het eerste uur. En nou, en heel bevlogen. Hè. Dat is wat mijn vader zegt, Dat ja, ja. zijn echte Zandvoort. Ja. Mensen met een hart voor Zandvoort en die doen het voor hun dorp, en uh, voelen zich ook een uh, soort trots om voor deze krant te kunnen schrijven. En ja, daar kunnen wij alleen maar heel erg dankbaar voor zijn dat ze het uh, op die manier doen. En de jongste columnisten? Uh, ja, die voegen natuurlijk ook iets toe. <lacht> uh, we uh, we, we bestempen je nu eventjes als uh, wat jonger. Als jongste. Um, nou ja, we hebben eigenlijk vanaf het begin uh, al die rubrieken gehad en er zat ook een jongerenrubriek bij. En uh, de krant spreekt ook best wel jongeren aan, nog steeds, ook vandaag de dag. En dat verbaast mij ook nog wel eens, dat je denkt in het Instagram, tijdperk en, uh, en Snapchat... Uh, maar er wordt ook toch de krant gelezen, dus dat is wel leuk om te horen. En uh, nou, Sandra niet van die jonge het misschien, maar uh, ze spreekt wel een bepaalde doelgroep aan. En Nel heeft zijn eigen doelgroep, en Roy heeft zijn eigen doelgroep, Dan noem ik even onze col columnisten. Ja. Um, maar dat geldt ook over de verhalen die we in de krant schrijven. Het uh, een zal de jongeren wat meer aanspreken, het de andere de wat, uh, wat oudere dorpsgenoten. Dus wij proberen die balans echt in te houden. En uh, we hebben het gevoel, uh, aan de hand van wat we voor feedback krijgen, dat we dat redelijk uh, goed doen. Roy haalde de toekomst al even aan. Uh, steeds meer kranten en, en, en magazines gaan digitaal. Uh, jullie hebben pushberichten die, uh, die de wereld gaan En je kan één keer per week de kranten downloaden. Uh, wil je daar nog mee verder? Met een met compleet digitale krant? Um, Ja, Er gebeurt een hoop in het uitgeversland inderdaad. Uh, ik hou alles heel nauwgelet in de gaten. En als er iets voorbij komt dat ik denk, van, nou, dat is iets wat wij ook, uh, wij ook kunnen aanhaken, dan zal ik het zeker uh, doen. Ik heb een aantal jaar geleden dacht ik, uh, nou, apps, dat zijn het helemaal. En uh, we moeten een app hebben. Uh, die hebben we dus ook gehad. Uh, ik denk dat niet eens heel veel mensen dat uh, door hebben gehad. Want het ik ding werkt niet. voor gemeten. Ik heb er een hoop geld voor betaald. Maar uh, het, het was het niet. Nee. En dat is natuurlijk wel een beetje een ding bij ons. Wij zijn geen telegraafgroep. Uh, uh, dus uh, wij kunnen niet zomaar een paar ton of een, uh, een hoop geld storten in een, een luchtballonnetje En kijken of het werkt. Dus uh, wat, wat ik zeg. Ik, ik hou het hele medialandschap goed in de gaten. En als ik denk nou dit is iets wat de zand van kant ook goed past. Dan uh, wil ik daar zeker in mee. Ja, maar het is vooralsnog, is het papier toch heel belangrijk. En je hoort ook heel veel mensen zeggen, ik lees hem digitaal. Maar even goed als hij in de bus valt, sla ik hem over. Ja, ja. uh, uh, de hype van, uh, van het digitale, hè, dat is nu gewoon geworden. Vroeger was het, dat ah, is nieuw, toekomst, daar moet je wel mee mee. Nu is het gewoon NN, en. Net als je vroeger radio en tv kreeg, heb je nu uh, online en print. En het hoort bij elkaar. Dus ik denk niet dat we heel snel zullen stoppen met een uh, geprinte krant. Maar uh, we zijn, zoals veel mensen zien, online ook wel... Uh, uh, gaan we mee in het, uh, uh, in het gebeuren met uh, zowel Instagram als Facebook en, uh, en Twitter nou, uh, Het hoort er gewoon bij tegenwoordig, dus we doen één 1-1 Nou, ik ben er, in ieder geval vind ik het heel belangrijk dat je jonge mensen wel betrekken Je gaat niet altijd een krant meenemen, die neem je ook niet mee in de bus Terwijl mensen dat vaak wel op hun telefoon lezen Nou, hij is nu online beschikbaar ja. Ik zie regelmatig uh, Instagram uh, berichten verschijnen en ik denk dat het heel belangrijk is om te blijven verbinden met alle doelgroepen die je bedient als Exact, dat is, de, uh, dat is de bedoeling daar dan doen we ons best voor. Ik zou zeggen, op naar het volgende jubileum. Dat doen we dan over vijf jaar gewoon. Twintig, <laughs> ja, twintig jaar. Peter, Gillis, ontzettend bedankt voor de komst en uitleg. En uh, nog veel succes met de krant. Okay. En veel plezier in ieder geval ermee. Zeker, dankjewel. Dankjewel. dankjewel. dankjewel. dankjewel. zijn we weer in de lucht. Aangeschoven is Erik Weijers en we gaan het vast hebben over het circuit, de -Grand Prix en alle andere fantastische evenementen die daar de komende tijd in hoge snelheid gaan plaatsvinden. Nou ja, allereerst willen we natuurlijk weten hoe is het met het circuit? Ja, voor het gestaagde werk van heden. Uh, nee, het gaat echt heel goed. We liggen echt, uh, ja, echt goed op schema. Uh, misschien zelfs iets, iets voor op schema, op wat, uh, wat de eerst de planning was. Uh, afgelopen week prachtig weer gehad natuurlijk. Uh, mooi, mooi zonnig winststur uh, weer. Uh, daardoor hebben we ook echt de onderlaag van het asfalt allemaal kunnen, kunnen draaien. Dus uh, er ligt weer een circuit. Uh, dat was natuurlijk ook eventjes niet zo, want er was zoveel gegraven dat je dat je niet meer rond kan rijden. Dat kan inmiddels in principe weer. Het mag niet, want de onderlaag mag niet bereden worden, maar uh, er ligt weer asfalt. Uh, we zouden komende week normaal gesproken door zijn gegaan met de toplaag al. Alleen de weersverwachtingen zijn wat, wat minder gunstig komende week. Qua temperatuur, uh, vochtigheid en, en vooral ook wind. Dat, uh, dat voorlopig ziet eruit dat we de komende week niet gaan asfalteren. Maar dat dat dan weer vanaf de maandag erop gaat, uh, gaat gebeuren. Maar goed, direct hebben we die speling, die ruimte. Uh, dus dat, uh, we maken ons daar geen zorgen om. En voor de rest ja, gaat alles ook verder goed. De hekken worden allemaal neergezet. grimbakken zijn bijna klaar. Uh, ja, we zijn nu echt al bezig met het. Met het afronden, ik kom net ook van het circuit met een, onze hoofdofficials een rondje baan zijn we aan het doen om te kijken waar exact de baanposten komen. Uh, dus ja, dat zijn allemaal dingen die, die nu, nu plaatsvinden. In een eerder interview heb je al gezegd dat uh, die, die, die marshals en die officials ook een aparte opleiding gaan krijgen, ja. echt voor de, uh, de Formule 1. Ja. Is, is dat zoveel, ja, klinkt misschien een beetje raar, maar is dat zoveel anders dan? Nee, op zich niet. Nee, daar moet je je ook niet te veel bij voorstellen. Het is meer eigenlijk dat ze op de hoogte zijn van de procedures die allemaal gelden. Uh, die zijn wat anders, maar uiteindelijk, uh, bedoel, het, het hanteren van de gele vlag is ja. bij de Formule 1 hetzelfde als bij een uh, normale race. Dus daar hoeven ze niet in opgeleid te worden. Maar er zijn een aantal aandachtspunten vanuit uh, de, de race uh, directie van de Formule 1 uh, die specifiek uh, zijn voor, uh, voor de Formule 1. En die, uh, die, uh, dat, dat wordt in de manual wordt dat duidelijk. Gemaakt en er wordt nog even dan een, een intensieve briefing vindt er plaats voordat uh, ja, de eerste auto's gaan rijden. Het is natuurlijk niet alleen uh, asfalt, hè. en we hebben we het nu even over die officials. En als ik naar de Grand Prix kijk, zie ik allemaal van die mooie borden en vlaggen. Uh, komen al die lichtsignalen licht ook uh, op het circuit van de Ja, die komen ook. Ja. En dat is gewoon een systeem, uh, die light panels die neemt de Formule 1 mee. De VIA neemt hij mee. Nemen, dat, ja, dan nemen, zijn eigen... ja, dat installeren ze zelf, dus hoeven wij niet te doen. En, dan, uh, en dat gaan nemen ze ook weer mee als ze het, als het, als we als we weggaan. Dat is wel apart. Ja. Um, nemen ze nog meer dingen mee. Ja, van alles. Uh, natuurlijk een hele tijdvernemingssysteem. Uh, ze nemen ook hun eigen communicatiesystemen mee. Uh, het is eigenlijk zo, er wordt om het circuit heen wordt een, een eigen, door de familie een eigen glasvezelring neergelegd. En daar gaan, alle, gaan al dat soort systemen overheen. Dus ook tijdverneming, die lichtpanelen worden aangestuurd. Uh, natuurlijk ook beelden van de camera's die gaan daarover. Uh, ja, dat wordt allemaal, allemaal meegenomen. Dan ruimen ze weer op en dan gaan ze naar de volgende circuit. Ja, ja, ja, ja. dus we hebben du du wel dubbele sets. Hè? Want de week na, zoveel, het is natuurlijk Barcelona. Nou, ze redden het niet om het bij ons allemaal op te rollen en dan daar weer uit te rollen op tijd. Dus we hebben dan dubbele, dubbele sets. En uh, ja, zo gaat dat van, van circuit naar circuit. Maar ja, met name, hè? omdat het natuurlijk vijf dagen, nou eigenlijk was bij ons op de finishvlag valt. Uh, eh, op zondagmiddag, zeg maar rond een uur of vijf, en ja, op vrijdagochtend, uh, dus uh, minder dan vijf dagen verder, uh, gaat de eerste als gaan rijden in Barcelona Alweer de pitstraat uit. En dus natuurlijk toch 2000 kilometer uh, verderop. Ja, nou, dan, dan, dan, dan reken technisch moet dan donderdagmiddag alles klaar zijn. Ja, nee, dat klopt. Nee, donderdag moet eigenlijk alles klaar zijn. Ja. Hè. Dus, dus de, de, de, de meeste belangrijke spullen zullen echt op zondagavond al vertrekken. Ja. Uh, de vrachtwagens en die, uh, ja, die rijden dan door en die zullen dinsdagochtend dan in, in Barcelona zijn. Ja, een heel, heel circus apart. Ja. Uh, ik heb het filmpje van Wessels gezien. Is natuurlijk een prachtig, uh, uh, en voor het bedrijf, en voor het squeeën, een prachtig reclamefilm. Ja. En dan zie ik allerlei dingen die worden zo opgezet. Hè. Uh, de tribunes, uh, uiteindelijk. Dan zie ik ook de hele pits veranderen. En ja. Een heel nieuwe pedalclub. Ja, dat klopt. Ja. Is dat af? Uh, nee, nu nog niet. Nee, we, we gaan zo, dat is zo'n gebouw. Nee, maar dat, ja, dat, maar dat, dat is een tijdelijk, uh, tijdelijk bouwwerk. is dat. Okay. Ja, dus dat, uh, en het is natuurlijk Omdat het heel groot is, is, het wel, uh, ja, is het, uh, wel, zit er wel aardig wat bouwtijd aan. Maar vanaf uh, begin april uh, vindt die opbouw plaats. En dan uh, na, het, uh, na het evenement wordt alles weer afgebroken. En dat zullen ze er ook wel nog wel twee weken voor nodig hebben. Maar uh, uiteindelijk, uh, eind mei, is er uh, van, die, van alles wat er neergezet wordt voor de Formule 1 niks meer zichtbaar. Nou, nee, dat is wel heel... ik, ik zag het zo, dat, ja. dat filmpje deed. Nou, misschien is dat wel uh, uh, blijvend. Zo, nee, zo nee, nee, nee, nee. Nee, is niet blijvend. Nee, dat, uh, ik zou ook niet weten waar we dat de rest van het jaar voor moeten gebruiken. Nou, evenementen. Het <laughs> ja, is veel dus te groot. <laughs> nou, we gaan dat zeker zien. Um, behouden, oh ja, dat, dat wilde ik ook nog gaan weten. Uh, Asfalt, wat je nieuw neerlegt, hè? Uh, moet dat ingereden worden? Uh, nou, er, dat, er zijn verschillende nee, van tevoren. Het, het hoeft niet ingereden te worden. Het is wel zo dat... Uh, zeg maar, voordat, dat is wel een richtlijn vanuit de FIA. Dat, uh, zeg maar, dat er uh, asfalt niet korter dan een maand... voordat de race plaatsvindt uh, neergelegd mag worden. Omdat er als asfalt nieuw is... zit er allemaal wat olie en vetten in. Die moeten er eerst uitkomen. Uh, hè, dus als je het tekort neerlegt... Dan, ja, dan kan dat uh, de grip uh, verminderen. Uh, nou, wij liggen ruim... Uh, van een maand van tevoren ligt het. En wij gaan inderdaad... Ook ook in de maand maart gaan we een race op het circuit. Uh, te beginnen op 7 maart met uh, de Final Four, uh, de finale van het winterkampioenschap. Uh, ja, en dan, uh, we hebben nu al een enorme dikke inschrijflijst, want uh, iedereen, wil wil, iedereen wil natuurlijk op, het, uh, op dat nieuwe circuit rijden. En, uh, dus ja, dat uh, gaat een spektakel worden. Dus, en dan, ja, dan ligt er alweer genoeg rubber en dan is dat asfalt inderdaad goed ingereden. Ja, ik zie daarna ook nog de hark staan. Dus die ja. willen toch wel als historische renclub als een van de eerste met hun wagens over het circuit. Ja, klopt. Ja, ja, dat is, zeg maar die, die Final Four op zaterdag is echt voor de moderne auto's. En op zondag eh, hebben we dan inderdaad een 250 kilometer race voor, uh, voor historische auto's. En, ja, en dat, uh, ja. dat gaat ook een, uh, een, een drukke bedoeling worden. Toevallig heb ik het programma meegenomen van aanstaande jaar. Dat ligt nu voor je. Je zit al vol. Ja als, je het, uh, ja als je dit zo bekijkt wel, ja, ja. We kunnen ieder weekend aan de bak. Ja, ja, ja. En alle bewoners die nu heel snel willen gaan komen kijken, wanneer mogen die rondjes circuit wandelen? rondjes circuit wandelen? Nou, uh, voor mij hebben we op, twee, op 22 februari uh, heb je de Light de Lightwalk. Uh, oh. En uh, ik las dat daar 5000 mensen aan meedoen. Uh, Zullen niet allemaal zandwoorden zijn natuurlijk. Hij Ja, ja, ja. En uh, die gaan ook uh, naar het circuit. Dus, uh, een hele ronde? Nee, die gaan niet de hele ronde lopen. Maar wel een, wel een, ja, ze gaan wel echt een mooi stuk van alle... Nieuwe dingen gaan, gaan die mensen zien. Dus dat, uh... Maar ja, als, als je dat dan toch wil, uh, Roy, je kan nog inschrijven voor de circuitrunnen. Dan mag je een heel rondje lopen. Een uh, rondje hard lopen. Maar... Ja, ja. ja. ja. Nou, dat zou ik ook aanraden. Een oh. <laughs> tijdje geleden uh, uh, vertelde je mij dat uh, iedereen graag uh, de data van het circuit wil hebben. De, ja. en daarbij bedoel ik dan de teams, want die willen hun simulator uh, bouwen. Want die is er niet. Nee, klopt. Uh, die data die. Uh, die... Sorry. Die, die komt er natuurlijk wel, die hebben we natuurlijk al we hebben al simulatiedata van de modellen van hoe de baan wordt uh, en die worden ook aan de teams verstrekt hoor, dus het is niet zo dat is op een gegeven moment in de media gekomen dat, dat we geen data verstrekken aan teams, maar dat is, dat is niet waar, en dat is ook niet tegen te houden hè, nee. want als wij op uh, 7 maart die, uh, die race gaan rijden dan, uh, en hoeft het hoeft er geen Formule 1 te zijn, maar als je een datalossysteem in, bijvoorbeeld in een Porsche hebt zitten dan, en, dan is die data is bekend, hè, en die kunnen ze ook uh, dan voor een Formule 1 simulator gebruiken dus hey, dat gaan we niet dat gaan we niet tegenhouden. Uh, maar daar is inderdaad goed contact met de teams inderdaad, die, ja, die die data tot hun beschikking gaan krijgen. Er is natuurlijk een, een, een verschil tussen berekende data en net wat je zegt een rijdende data. Die is natuurlijk uiterst belangrijk. Nee, uiteindelijk, tot nu, tot nu toe is alles natuurlijk kunstmatig. Hè. Uh, oh, ja, alles is berekend. Uh, en dat is natuurlijk heel uh, natuurgetrouw. Maar ja, als het straks echt af is, ja, dan weet je het pas. Kijk, nu zit natuurlijk ook bijvoorbeeld de, het verloop van de bochten zit echt in, in een computermodel. Uiteindelijk moet het natuurlijk toch door een assorteermachine neergelegd worden. En dan kan het natuurlijk wel een klein beetje verschil zitten, waardoor je ja. toch weer een, ander, uh, een andere karakteristiek krijgt. Is dat verschil echt voor zo'n simulator uh, uh, doorslaggevend? Dat je, de, de, de, je hebt berekend. Ja, nee, nee, nee, de, de, nee. Kijk, de, de simulatoren die er in de Formule 1 gebruikt worden, die zijn echt. Nou ja, die hebben een, een, een, een, een, een enorme accuratie. Iedere millimeter is, zit erin. Iedere millimeter verschil, uh, ja, zit echt. Ja, ja, ja, ja. Een hele berekening. En die, die staan natuurlijk inderdaad voor, uh, voor jouw deur. En die wil op uh, 8 maart wel eens alles, alles van je weten. Uiteraard, ja. <coughs> circuit um, doet niet alleen racen. Jullie zijn ook met, met andere evenementen bezig. Blijft dat groeien? Ja, zeker. Groeien? Uh, ja, ja. Bikers ja. heb je nu, hardlopers ja. heb je nu. Uh. Ja, we hebben natuurlijk weer fietsen inderdaad. Eh, 24 uur fietsen in juni, uh, nou, de circuitrun. Uh, nee, dat, dat zullen we blijven doen. Uh, kijk, uh, en ik denk ook dat er ook voor dat soort evenementen, dat daar ook uh, meer vraag naar gaat komen, uh, meer animo voor gaat komen. Want iedereen ja, die zich niet kan veroorloven of misschien ook niet wens heeft om met een raceauto of circuit te rijden, uh, die wil er wel misschien op een andere manier een keer kennis mee maken. Nou, we hadden een tijdje geleden, meneer, met, uh, met race simulator die, uh, die bovenop de pit zit. Ja, en die uh, doet ook aan beleving. En die was er ook heel erg enthousiast over. Ja, nee, maar dat zien we sowieso. Dat uh, behalve uh, de, de racebaan zelf. Waar mensen zelf op willen rijden. Uh, dat er ook veel animo komt van mensen. Die zeggen, nou, ik wil de accommodatie wel eens bekijken. Hè, ik hoef niet zozeer te rijden. Uh, en dan in combinatie met uh, een rondje zelf racen. In zo'n race simulator. Is dat natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Uh, uh, er worden ook veel rondleidingen tegenwoordig op het circuit gegeven. Ja. Mensen zijn heel erg geïnteresseerd. Uh, vandaag ook. Er zijn een aantal groepen die, uh, ja, die een rondleiding uh, krijgen. Over het circuit. En die, uh, ja, die dan uh, alles te zien krijgen. zijn dat beroepsmatig geïnteresseerden of gewoon men mensen bellen van uh, kunnen we? Nou, het zijn geen individuen, het zijn altijd groepen. Hè, bijvoorbeeld van bedrijven of een vereniging nee. uh, uh, uh, en dat uh, ja dat vindt plaats. Dus we hebben zo meteen om, uh, om één uur we ook twee groepen die ga ik zelf uh, rondleiden uh, van uh, open voor het antwoordleden er uh, uh, zijn natuurlijk onze buren en die ja. hebben straks in mei ook wat, uh, ja, wat overlast van, uh, van hebben, wat er gaat gebeuren. natuurlijk wat te staan. <coughs> Klopt. Uh, dus we vinden het ook leuk om die ook uh, naar het circuit te halen en te laten zien ja. wat er gebeurt. En, uh, dat, gaan we, dat gaan we vanmiddag doen. Nou, dan heb je, heb je wat te doen. ja, ja. We, nou, we vervelen ons nooit hoor. Nee, ja. nou. Erik, we zijn redelijk bijgepraat over het circuit, de stand van zaken en wat er uh, eigenlijk allemaal nog gaat gebeuren uh, dit jaar. Um, nou, voor de opening moet je zeker nog een keer langskomen. Ja, prima. Uh, nou ja, dat is al snel dan, hè? Dus, ja, is... uh, met een paar weken. Ja. <laughs> nou, misschien komen we wel kijken. Dat wel ja, dat kan ook. Wel. Altijd, altijd welkom. Ja. Dus, uh... Ontzettend bedankt voor uh, de info weer en uh, tot de volgende keer. Oké, okay, graag gedaan. Dan Dankjewel. Zo. Nou, dan wordt het tijd voor onze agenda. Gaan we gelijk door met de agenda? Ja, we gaan zo. gelijk door met de agenda. Want uh, we hebben heel veel te doen. In Zandvoort althans. Uh, tot en met 23 juni is de expositie Woendekamer in het Museum, En tot en met 1 maart de expositie Keizer en Sissie op vlucht voor zichzelf. In hetzelfde ja. museum. Dan moet je dus opschieten. Want 1 maart is zo aan de beurt. 9 februari, dat is morgen. Is er jazz in de krocht met Jean-Louis van Dam, het kwartet. En het uh, begint om 14.30. uur. 30. Ja, en dan op 10 februari gaan we in de hal van het n station Er zal wel geen wijn geschonken worden, uh, of koffie. Een informatie inloopavond, zodat u kunt vernemen hoe de reizigersstroom per spoor in Zandvoort tijdens de evenementendagen op 1, 2 en 3 mei kan worden verwerkt. We hebben het net over het circuit gehad en 10 en 11 februari is er een bijeenkomst over het circuit in Club Nautiek. En die is uh, om 5 uur. 7 uur en om half negen is de presentatie. En daarna kunt u vragen stellen uh, bij diverse informatiestands. Ja, en we hebben in z'n antwoord wel heel wat inspraak. Want er is op 11 februari een raadscommissie waarbij u kunt inspreken in het, raad, het gemeentehuis. Om 8 uur. U kan ja. ook onderwerpen die niet van tevoren zijn aangegeven. Maar wel 24 uur voor eerder melden. Ja, en dat is nog niet alles met inspraak. Want het gaat gewoon door in het antwoord. Elf en 12 februari in het HDMZ. Uh, 11 februari is het voor ondernemers en professionals om half drie tot uh, vijf uur. En de 12e is het voor inwoners en de inloop is om zeven uur en start om half acht en duurt tot tien uur. En als u denkt dat ik ga niet inspreken of niet luisteren, dan kunt u diezelfde 12 februari om half acht naar Cercas Sandvoort om te kijken naar de uh, film The Good Liar. En dat heeft vast niet met de politiek te maken van de filmclub Simon van Collum. Flesje Concert is er ook weer op zondag 16 februari met een piano recital met KT van Shuramashvili. En de aanvang is om half drie. En op 20 februari de sportinstuift met balsporten in de Corvorsporthal van 1 tot 3. 23 febru 22 februari, sorry, is het in de avond de Zandvoort Lightwolk. Helaas kunt u niet meer meedoen, want er zijn 5000 inschrijvingen en hij is uitverkocht. Wel wordt u verzocht om langs de route allerlei lichtjes aan te steken. En dan op 23 februari is het kindercarnaval in Theater De Krocht van 2 tot half 6 en de toegang is gratis. En als gebruikelijk 27 februari uh, aan het eind van de maand is de regenboogborrel waar iedereen welkom is in Grand Café XL van half 6 tot half 8. Nou, en dan willen we nu graag bedanken de techniek. Bedanken we Pim. Voor de muziek bedanken we Gord Draaier. Voor de redactie Roy van Buringen en Gert van Kuik. En de presentatie bedank ik Ben Zonneveld. En ik Roy Dongen. En dan wensen we iedereen een prettig weekend. En tot volgende week. Tot volgende week.